10 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. De Apeldoornse wethouder Rob Mets stapt op. Aanleiding zijn de conclusies uit een raadsenquête over het grondbedrijf van de gemeente. Uit het onderzoek blijkt dat mets ambtenaren heeft geïntimideerd. Ook heeft het college de gemeenteraad onjuist en onvoldoende geïnformeerd over onverkoopbare bouwgrond.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 De raffinaderij heeft last van een lagere vraag naar zijn producten vanwege de verslechterende economie in Europa. Petro Plus is eigenaar van vijf raffinaderijen in Europa, waaronder één in Antwerpen. Er werken 2500 mensen bij het bedrijf. Turkije heeft de Franse president Sarkozy opgeroepen om de nieuwe Armeense genocidewet niet te ondertekenen. Als hij het toch doet, volgen er vergaande maatregelen, zegt de regering in Ankara. Gisteravond keurde de Franse Senaat de omstreden wet goed... die het ontkennen van de Armeense genocide strafbaar stelt. Volgens de Turken zijn in 1915 veel Armeniërs om het leven gekomen... maar is er geen sprake van massamoord. Volgens correspondent Bram Vermeulen kan die wet de Fransen nog duur komen te staan.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 In het onderzoek naar de gewelddadige overval op het geldtransportbedrijf Brinks in Amsterdam is een verdachte opgepakt. Hij werd vorige maand al gearresteerd, maar in het belang van het onderzoek heeft de politie het nu pas bekendgemaakt. De politie zegt dat het DNA van de verdachte is gevonden. Het is een 25-jarige man uit Amsterdam, een bekende van de politie, die ook bij ons wel in beeld is gekomen voor overvallen. Uh, dus zeker een bekende van ons, uh, hij zal een goede verklaring moeten hebben uh, voor dat wat wij aangetroffen hebben. In de zaak zou ook een duidelijk spoor zijn naar België. Het bedrijf in Amsterdam-Zuidoost werd vorig jaar juni overvallen. De criminelen gebruikten explosieven en beschoten de politie met automatische wapens. Bij een achtervolging op de A2 richting het zuiden crashte een van de vluchtauto's, maar de overvallers wisten te ontkomen. Dan is weer nog in het noordoosten een bui, verder droog en wat zon. Later meer bewolking en tegen de avond in het zuidwesten wat regen. Het wordt 5 tot 7 graden. awb verkeersinformatie nog zo'n 30 kilometer file. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort bij Blarikum. Vijf kilometer na een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. Ook vijf kilometer op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht. Bij knop het lunette.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 Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen, Nederland. Sven Kokkelman. De laatste commerciële ontwikkelaar van Genvoedsel vertrekt uit Europa. Een luxe glossy voor militairen schiet ook de vakbond in het verkeerde keelgat. Ondernemers zetten in crisistijd nieuwe methodes in om aan geld te komen. En een van die oplossingen is crowdfunding. Je vraagt mensen om een bijdrage te leveren aan de financiering van jouw droom. Binnen 13 dagen had ik het bedrag bij elkaar. En het humeur van Diederik Ebbingen. 5 over 10. Het vervolg is dit van KRO. Goedemorgen Nederland. Chemieconcern BASF zet een punt achter het Europese onderzoeksprogramma naar genvoedsel. Het bedrijf krijgt met zijn producten in Europa geen poot meer aan de grond... en heeft daarom besloten een groot deel van zijn wetenschappers over te plaatsen naar Amerika. Bert Lotz, goedemorgen. Goedemorgen. Ecoloog verbonden aan de Universiteit van Wageningen. De meeste genvoedselwetenschappers van BASF dus naar Amerika. Is dat een probleem? Uh, ja, dat is uh, in ieder geval een signaal, laten we het zo zeggen. Een signaal dat een groot bedrijf geeft van... Uh, uh, een situatie in Europa waar uh, bijvoorbeeld wel heel veel genetisch gemodificeerd uh, producten ingevoerd worden... ...via de Rotterdamse haven op 90% van de soja en de mais. Maar dat er kennelijk geen draagvlak is om uh, deze producten zelf te telen in Europa. Nee, waarom krijg, uh, krijgt Bas F. geen poot meer aan de grond in Europa eigenlijk? Um, ja, die vraag zou je aan dus Basf moeten stellen. Dat is een, uh, ik kan daar uh, als uh, wetenschapper uh, wel zaken over zeggen, maar de echte afwegingen die het bedrijf genomen heeft, ja, dat is natuurlijk een kwestie van het bedrijf zelf. Dat snap ik, maar het klimaat waarin dat bedrijf functioneert, is kennelijk dusdanig dat zij geen brood meer zien om die wetenschappers in Europa te houden. En nou is mijn vraag aan u, hoe ziet dat klimaat er dan uit? Het klimaat is uh, in ieder geval uh, zodanig dat er grote verschillen zijn uh, binnen Europa tussen landen. En landen als Frankrijk en Duitsland, daar is uh, denk ik een, een, een minder grote acceptatie voor uh, uh, gentech tilten. We moeten het dus echt over tilten hebben, want de soja en mais komt uh, gewoon binnen. Uh, dan in uh, bijvoorbeeld een land als Nederland, waar meer uh, constructief debat is. Ja. Nou was het bedrijf samen met uh, Mo Monsanto een van de weinigen die toestemming had om gen gewassen te produceren. En dat is niet te vergelijken met een land als Amerika. Daar is veel meer vrijheid. Waarom zijn wij zoveel strenger? Um, dat is een hele moeilijke vraag. Ik, uh, als uh, u, stel u voor, u gaat op vakantie naar de VS. En uh, u weet, uh, het voedsel wat daar in de supermarkten staat is grotendeels gemodificeerd. Gaat er... Gaat u of gaat enige Nederlander naar de Verenigde Staten met een koffer vol voedsel? Uh, het is een, een, een kwestie die niet op dit moment echt rationeel is. En ik uh, las in de Volkskrant van vrijdag ook een, een commentaar uh, van de redactie... Uh, ...onderschreven door Martijn van Kanthout, dat hij het eigenlijk een hypocrisie noemt. Nou, dat zijn zijn woorden, maar het is wel een impasse die op dit moment speelt... die inderdaad wel heel opmerkelijk is. Maar ja, goed, een land mag toch zelf beslissen of ze eraan mee willen doen of niet. En als wij hier kennelijk met z'n allen niks van die genetische modificatie moeten hebben... dan is het jammer voor zo'n bedrijf. Uh, ja, dat is... De, uh, dat is uh, uh, nou, dan neemt het bedrijf zijn conse uh, consequentie en uh, geeft dit signaal af. Het is niet alleen jammer, denk ik, voor dat bedrijf... In dit geval, maar het is ook jammer dat uh, vanuit ons onderzoek en uh, vanuit de wetenschap in het algemeen, uh, zien wij dat genetische modificatie een belangrijke bijdrage kan leveren aan uh, verduurzaming van de landbouw. Maar uh, verduurzaming en, ver, staat verduurzaming niet haaks op uh, genetische modificatie? Want verduurzaming is toch gewoon eerlijke producten op een ouderwetse manier produceren in plaats van sleutelen met de, uh, de genen? Dat is, uh, ik denk een, wel een. een, een nou, nee, landbouw en verduurzaming, daar, eh, dat is, elke teler weet dat ook, elke boer weet dat. Eh, je moet constant innoveren. Innoveren om een markt te blijven verdienen. Dus eh, iedereen die kijkt toch van wat kun je verbeteren. Nou, en ten aanzien van verbeteringen eh, blijkt, als je bijvoorbeeld eh, gewassen eh, resistent wil maken voor eh, hele belangrijke ziektes... waar nu heel veel voor ges tegen gespoten moet worden ja. met bestrijdingsmiddelen... Dan, kan Gentech daar een belangrijke bijdrage aan leveren? Niet zaligmakend. Je zult voor dat soort verduurzaming zul je alles uit de kast moeten halen: goede landbouw, goede ecologie, goede ecologische inzichten. Maar genetische modificatie maakt het gewoon een stuk effectiever en een stuk efficiënter om zo'n verduurzamingsslag te maken. En missen we de boot nu met z'n allen in Europa omdat BASF uitwijkt naar de Verenigde Staten? Nou. Misschien is dit wel juist een, een hele goede uh, gelegenheid. Daarom spreek ik ook uit, uitdrukkelijk over een signaal dat, die, uh, dat het debat toch weer een, een, een stap verder komt. En dat de discussie uh, uh, uh, goed gestructureerd en constructief uh, verder gaat. En dat bijvoorbeeld een volkskrant schrijft in een commentaar ja. dat dit hypocrisie is. Nou, dat is vind ik op zich een, een heel opmerkelijk uh, een standpunt waar ik graag... Uh, ja, verder mening over horen. Bert Lotz, ecoloog aan de Wageningen Universiteit... over het vertrek van Bas F., althans de wetenschappers... die zich bezighouden met gentechnologie naar de Verenigde Staten. Ik dank u wel. Gesteld die familie comiendo, bom. Nou, ik kom in het minuut. en zo'n canción, mijn canción de amor.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 De crisis dames en heren, maakt creatief, zeker nu je voor je investeringskapitaal nauwelijks nog bij banken kunt aankloppen. Wat je wel kunt, eh, als ondernemer hoort u in deel 2 van de crisismanager. Het verslag is van Marcel Dekker. Kijk, wij, wij zijn een heel rijk land. Wij behoren tot de drie rijkste landen ter wereld. Hè? Uh, als je alles optelt en deelt, uit alle staatjes en, en, en grafieken en indicatoren optelt en deelt, dan behoren we tot de drie sterkste landen van de wereld. Dus koers houden, koersvast blijven. Eh, met z'n allen realiseren dat we sterker uit deze crisis gaan komen... als we koersvast zijn. Dat is het parool. Koers houden en sterker uit de economische crisis komen. Het parool van de politicus die optimisme probeert te brengen... daar waar portemonnees leeg raken, waar banken op hun centen zitten... en daar waar ondernemers nog steeds als angstige dieren... in de koplampen van deze nieuwe tijd kijken en zich afvragen... Werk je wel echt hard? Zet je wel echt die extra tien stappen die nodig zijn? Of leun je eigenlijk een beetje apathisch achterover? En het trieste is dat sommige mensen, hè, dat zijn ook hele goeie... maar sommige die leunen apathisch achterover op dit moment. En dat is wel treurig, vind ik. Als ondernemers sterker uit de economische crisis komen... betekent ook soms het aanwenden van nieuwe middelen. Middelen om aan geld te komen en nieuwe middelen om klanten aan je te binden. Wilco Admiraal, trainer en koning van het goed gezette bakje koffie... weet daar alles vanaf. Met een toekomstplan en geen cent op zijn naam... wist hij in crisistijd toch een succesvol ondernemer te worden. Wilco Admiraal, de koffiekoning. Hoe heb je die titel verworven? Ja, veel, veel kopjes koffie maken vooral en uh, mensen laten proeven hoe lekker het is. Dat, uh, ik denk dat dat het belangrijkste is. Komt die liefde vandaan, want ik zet ook wel eens een bak koffie. Maar dan blijft het daarbij en dan ga ik weer gewoon naar mijn werk. Ja, ja... De... Ja het, ja, het is begonnen in Australië eigenlijk. Uh, ik was daar een backpacker als 18-jarige. Toen mocht ik voor het eerst in een barretje waar ik werkte achter de machine. En ik heb het een half uur geprobeerd. Toen ben ik hartgillend weggerend. En uh, toen kwam ik eigen eigenlijk achter wat op ik kon kijken bij het zetten van een goede kop koffie. En uh, van daaruit is het uh, in ieder geval de liefde ontstaan. En een aantal jaren later ben ik getraind door de oud-Nederlands kampioen. En die heeft eigenlijk heel veel van zijn passie op mij overgebracht. En toen was ik verslingerd. Nou, eerst voor de baas, zeg maar. En toen dacht je van, ik wil verder. Ik wil uh, die kunst verheffen tot uh, opleiding, kan je het zo zeggen? Ja, ja. Uh, sowieso uh, opleiding, maar ik wil eigenlijk vooral mensen inspireren uh, met het verhaal van koffie. Dat, dat, dat is eigenlijk waar het bij mij om draait. Uh, Wie zijn jouw klanten dan? Want je geeft cursussen. Je... Je ja. laat mensen een beetje proeven aan de kunst van het koffiezetten. Ja, ja het is uh, tweeënlij. Uh, aan de ene zijde zijn het particulieren die, uh, die koffieproeverijen uh, bijvoorbeeld door mij laten organiseren. Maar ook mensen die thuis een machine hebben en willen weten hoe ze daar het beste uit kunnen halen. Aan de andere kant uh, in de horeca geef ik uh, trainingen. En, uh, en ik verhuur mezelf als, uh, als evenementbarista. Ja. Dat deed je een aantal jaren geleden met gehuurde machines. Ja. Um, je had het geld simpelweg niet om zo'n duur apparaat aan te schaffen. We staan er nu bij hè. Waar moeten we dan aan denken eigenlijk als je zo'n fatsoenlijke apparaat aan moet schaffen? Ettelijke duizenden euro's. Uh, een uh, goedkope machine kost toch een nieuw al uh, 3000-4000 euro, exclusief btw. Als je, als je naar de echte goede apparaat gaat, dan zit je op de 8000 of 10.000 euro. Had de ex-backpacker niet in zijn zak zitten? Nee, nee, nee zeker niet. Nee. De banken zaten ook niet op hem te wachten eigenlijk? Nou, ik heb ze niet eens gevraagd. Uh, het was zo'n kleine investeringsvraag. En uh, ik ben in die zin een beetje van de voorzichtige. Uh, zeker in deze tijden. Dat ik uh, niet vast wilde zitten eigenlijk aan een maandelijkse termijn. Of, of een dreigende bank die, die je geld kon halen op het moment. of je spullen kon halen op het moment dat je niet betaalt. En uh, toevallig kwam ik een initiatief tegen voor crowdfunding en heb ik besloten om, uh, om, om daarmee in zee te gaan. Hoe werkt dat? Crowdfunding, uh, heel simpel, je hebt een plan, je pitcht het uh, op internet of, of op een andere manier. Je spreekt je netwerk aan, uh, je directe en indirecte netwerk. Je vraagt mensen om een bijdrage te leveren aan de financiering van jouw uh, droom. En uh, als jouw plan uh, genoeg aanspreekt, dan, uh, dan, dan kun je op die manier uh, het geld bij elkaar krijgen. Binnen 13 dagen had ik het bedrag bij elkaar. Hoe zit het dan met de mensen die investeren in jou, in jouw machine? Ja. Krijgen die dat geld terug? Ja, ja um, in principe kun je zelf een termijn stellen waarop je het geld terugbetaalt. Um, ik heb een termijn gesteld van drie jaar. Omdat ik het ja, plausibel achter dat ik in die drie jaar dat geld van de investering zou terugverdienen. Uh, en ik heb daar ook een rendement tegenover gezet. Ja. Wilco Admiraal op weg uh, naar de top. Vanwege dat crowdfunding. <laughs> en nou heb jij het over enkele duizenden euro's. Maar mm -hmm. ja... Is het geschikt in deze crisistijd, wanneer de banken eigenlijk geen sjoeg geven en geen leningen willen afsluiten, het middel voor een ZZP'er om aan de bak te kunnen komen? Um, ja, in de zin dat het een manier is om financiering rond te krijgen die je normaal niet voor elkaar zou krijgen vanwege de strenge eisen die op dit moment worden gesteld. Um, het is geen makkelijke manier. Je zal je eigen energie erin moeten stoppen om het te doen slagen. En ik denk ook dat het een hele goede manier is om te kijken of jouw plan wel uh, levensvatbaar is. Toon je kunsten, zou ik zeggen. Ja. ik zal eens even een, uh... Crowdfunding als instrument tegen de onwelwillende kredietverstrekkers. Morgen spreken we met een crisismanager die jarenlang bedrijven voorhield hoe je in moeilijke tijden een faillissement kunt afwenden. Totdat deze manager... Zelf failliet ging. Nou, ik weet nog wel. Toen die borden op de gevel werden gespijkerd. heb ik volgens mij de hele dag gewoon met het donze dekbed over mijn hoofd uh, in bed gelegen. en ik wou niet meer naar buiten. Dat is, dat is morgen. Vragen en opmerkingen zijn tot die tijd welkom op Goedemorgen Nederland. Straks luxe, luxe glossy voor marinepersoneel schiet ook de vakbond in het verkeerde keelgat. Eerst nu het ochtendhumeur van Diederik Ebbingen. Dames en heren, leidend aan een ernstige winterdepressie en het daarbij horende gebrek aan inspiratie en zin, heb ik mijn zoon Gilles Ebbingen gevraagd mijn honneurs waar te nemen. Hè, Gilles? Ja! Yeah. Een poepverhaaltje. Het poepverhaaltje begint bij de fiets, dan bij de tafel, dan bij de keuken. Dan gaat het over de Beatles. De Beatles gaan zingen van. Bobo, bo. bo, bo, <tied> bo, ja. bo, bo, bo, bo, bo, bo. Dan ging je naar de hamer, naar twee hamers, en dan ging je weer naar de Beatles, want het poepverhaaltje wilde nog even kijken bij de Beatles en dan weer weg bij de Beatles, dan weer weg bij de Beatles en dan weer pinkwin poepverhaaltje en pinkwin poepverhaaltje en dan gaat het over de Russische pop, toch? Oh de oh de wat zijn je zaken, wonder Ja. Ik heb jullie. Je voelt <coughs> Toen zaten er en kaartjes aan. O, oh, dendeboom. Gilles. O, oh, dendeboom. Gilles. Wat zijn je takken? Bonden schoon. Uh. Toen ging je weg. Ja, nou, toen ging je weg. Nou, zeg maar dankjewel tegen de mensen, Gilles. Dankjewel. Tot ziens. Tot ziens. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Diederik Ebbingen was dat. En Gilles Ebbingen, zoals u begreep. Morgen het ochtendhumeur van Koos Postema. J'ai vu Paris se réveiller Au croissant chaud au café crème Paris pencher sur ses problèmes. Paris moutard, Paris certif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 Wie weet hij feest met zijn uh, oorspronkelijke landgenoten de Armeniërs in Frankrijk naar dat, de Senaat de genocide in Armenië als een uh, iets heeft bestempeld wat je niet mag zeggen anders ga je de gevangenis in Charles Nervo was dat met de Zevu Paris vijf voor half elf. Het Luxe magazine dat verspreid is onder het marinepersoneel, de glossy dus... is helemaal verkeerd gevallen bij de vakbond voor defensiepersoneel. Na de PVV gaat ook die vakbond nu aan de bel trekken. In december zat op het glanzend papier gedrukte blad bij het kerstpakket. Jean Deby, goedemorgen. Goedemorgen. Voorzitter van die vakbond voor de defensiepersoneel. Wat is er nou weer mis met een glossy in een kerstpakket? Uh, wat mij betreft is daar niks mis mee. Uh, alleen ik heb me verbaasd uh, waar de PVV zich uh, überhaupt druk over maakt... Want onze leden die hechten veel meer waarde aan een hogere eindejaarsuitkering. Want dan kunnen ze zelf namelijk bepalen hoe ze dat geld besteden. Ja. Dus ik vind de, de, de vragen die de heer Hernandez van de PVV nu neerlegt gewoon ook hypocriet. Zeker als je weet dat hij een defensieoverleg in 2011 nog betoogde dat hij een verslechtering van de arbeidsvoorwaarden van de medewerker van defensie voorstaat. Ja. En daarnaast uh, verbaas ik me er ook over over zo'n vraag, want je moet je ook realiseren wat zo'n vraag tot gevolg geeft. Dat ja. betekent namelijk dat heel veel defensiemedewerkers de aan het werk gezet moeten worden om uh, de vraag te onderzoeken. Ja. En kunnen ze zich voorstellen dat uh, elke kamervraag die gesteld wordt, uh, de Nederlandse burger zo'n uh, 3750 euro kost? Elke en, kamervraag 3000 ja. euro. Het blad kost 3 euro ja. per persoon. Ja, en uh, ja, dat staat natuurlijk in geen enkele verhouding uh, tot elkaar. Nee. Uh, voor ons en uh, voor onze leden is het belangrijk dat ze een hoge uh, Indiaansverkering uh, hebben. De PVV zou er beter aan doen om uh, defensie meer, meer geld te geven. Zodat er ook uh, fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden voor defensiepersoneel uh, gerealiseerd uh, kunnen worden. Ja. En uh, zou zich minder druk moeten maken over dit soort uh, futiliteiten. Dus u maakt zich helemaal in het geheel niet druk over die glossie? Nee, daar maak ik me helemaal niet druk over. Kijk, ik zeg wel. Kijk, veel leden die hechten helemaal geen waarde aan het kerstpakket als zodanig. Ze zeggen van, van luister op het moment dat wij gewoon meer geld in ons salariszakje krijgen... dan kunnen we zelf kijken en het aan zeer doelmatige middelen uitgeven die het gezin nodig heeft. Dus u zegt eigenlijk, laat dat hele kerstpakket maar zitten dan? Eh, als er tegenover komt te staan dat er een goede, goede eindejaarshoekering en een hogere eindejaarshoekering gaat komen... dan hebben, hebben veel leden van ons daar de voorkeur voor. Ja, weet u wat? Dat het pakket kost? Hè? Nou ja, het uh, pakket kost 35 euro. Ja. Uh, dus uh, als je uh, vervolgens uh, dan uh, de mensen uh, 70 euro uh, geeft, uh, want uh, na aftrek van belastingen houden ze dan nog een redelijk bedrag over. Dan kunnen ze leuke dingen met het gezin voldoen waar ze behoefte aan hebben. Oké, okay, nou, ik ben benieuwd. Uh, ik, maar kijk, aan de andere kant kun je zeggen: in deze tijden van bezuinigingen doet misschien Defensie wel een soort van zesten. In ieder geval een kerstpakket, iets aardigs nog voor de kerstdagen ja, er zijn er natuurlijk ook mensen die dat uh, leuk vinden. Maar mensen vinden het pas leuk op het moment dat ze zelf invloed hebben op uh, de, de zaken die ze daar dan voor kunnen kopen. Ja. Uh, en in de, de barre tijden waar uh, toch heel wat gezinnen in zitten, willen ze zelf graag bepalen van uh, hoe ze dat geld er gaan uitgeven. Het kan uh, best zo zijn dat ze het geld gaan uitgeven voor een cadeautje voor hun kinderen. Omdat ze dat noodzakelijker vinden dan uh, allerlei spulletjes die in een online, online winkel te koop zijn. Daar hebben ze misschien helemaal geen behoefte aan. Ja. Oproep van uw kant aan de minister van Defensie is dus, uh, laat dat kerstpakket voortaan achterwege en uh, zorg dat je uh, netto hetzelfde bedrag gewoon uitkeert als een soort van enejaarsuitkering. Uh, ja, de mensen hebben uh, daar uh, veel meer baat bij en ik zou in de richting van de PVV zeggen uh, uh, hou u uh, inderdaad op de hoofdlijnen van beleid van Defensie, want elke vraag kost 37, uh, 150 euro voor de Nederlandse belasting betalen en ja. veel Defensiemensen, medewerkers worden daardoor aan het werk uh, gezet. Goed, dus een eindejaarsuitkering van 35 euro netto voor Defensiepersoneel en de PVV, uw uh, boot aan hun adres is. Hou eens op met die onzin. Correct. Jean Deby, voorzitter van de vakbond voor defensiepersoneel. Ik dank u wel. Graag gedaan. Bijna half elf, einde van deze uitzending. Meer informatie vindt u op kro.nl. Daar kunt u de uh, onderwerpen nog eens terugluisteren. En ook het ochtendhumeur bijvoorbeeld van Diederik Ebbingen. Morgen zijn wij er weer. En uh, nu op deze zender, na het nieuws van uh, Jan van der Putten... Zo meteen, is Ebro Oemar aan de beurt. Ergens vanuit een gele bus. Ebru. Goedemorgen Sven, we staan vandaag in Den Haag en we zijn hier met drie auto's naartoe gekomen. Een beetje onder het mom, nu het nog kan. Want vanaf 1 juli gaan we olie uit Iran boycotten. En dat dat tot prijsstijgingen zal leiden, dat leidt geen twijfel. Maar wat nou die hele doelstelling van de boycott is en waar het zeker toe moet leiden, daar gaan we het straks over hebben. Na het nieuws met Jan van der Putten. Radio 1 Het NOS-journaal. In Baghdad zijn bij een serie bomaanslagen zeker 14 doden gevallen. Vele tientallen mensen raakten gewond. Vanochtend gingen er in de Sjiitische wijk Saddle City kort na elkaar twee autobommen af. Daarbij vielen 11 doden. En een paar uur later gingen in twee andere Sjiitische wijken autobommen af waarbij drie mensen omkwamen. De aanhoudende onrust rond het grondbedrijf van Apeldoorn heeft verantwoordelijk wethouder Metz de kop gekost. Uit een raadsenquête over de zaak blijkt dat hij ambtenaren heeft geïntimideerd. Ook het college als geheel krijgt verwijten. Door de problemen bij het grondbedrijf heeft Apeldoorn een strop van tientallen miljoenen. Turkije doet een beroep op president Sarkozy om de nieuwe Franse genocidewet niet te ondertekenen. Ook de Franse Senaat heeft de wet nu goedgekeurd, waarin ontkennen van de Armeense genocide van 1915 strafbaar wordt gesteld. Volgens Turkije is er juist geen genocide gepleegd. En KPN heeft in 2011 de omzet zien dalen en minder winst geboekt dan in 2010. De winst daalde van 1,8 naar 1,5 miljard euro. KPN heeft te maken met verplichte tariefsdalingen. En ook het veranderende belgedrag van de klanten speelt KPN parten. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. AWB Verkeersinformatie files nog op de A1 Amsterdam richting Amersfoort bij Blaricum. 7 kilometer na een ongeluk. Er zijn daar twee rijstroken dicht. En na een ongeluk op de A 67 vanuit Venlo naar Eindhoven bij geldrop nog 3 kilometer, maar daar zijn de rijstroken weer open. Dit is Radio 1. NTR. Premtime. ...met Ebru Omar. It's Goedemorgen luisteraars, ik denk dat ik inmiddels 20 jaar mijn rijbewijs heb... ...en ik weet nog dat ik bij de kassa 1 gulden 45 afrekenen voor een liter benzine. Ik vroeg me opeens af, ik had net mijn rijbewijs, of ik ook 5 gulden voor die liter zou betalen. En ik wist het antwoord absoluut zeker van wel. Geen twijfel over mogelijk. Inmiddels zijn we hard op weg naar die 5 gulden. Het is uh, 2,27 euro. Vijf gulden. Strakjes ga ik tanken en dan ga ik 1,75 afrekenen. Nou ja, de super kost 1,82. Vanaf 1 juli gaat de Europese Unie de olie uit Iran boycotten. 2% van de olie in Nederland komt uit Iran, dat is niet veel. Maar je kunt er de klok op gelijk zetten dat de benzineprijs omhoog zal gaan. De reden van de boycott is simpel. Iran is bezig met de ontwikkeling van atoomwapens en doet dat met de inkomsten van oliegelden. Tja, afgezien van de vraag of je Iran kunt verbieden om atoomwapens te maken... kun je er de klok op gelijk zetten dat Iran zijn olie gewoon aan andere landen gaat verkopen. Ze komen toch wel aan hun geld. Ergo, onze prijzen gaan omhoog. Iran ontwikkelt prettig verder. Mijn vraag aan u is, is het terecht dat we olie uit Iran boycotten of is het een zinloze actie? Gaat u akkoord met hoge olieprijzen door de boy boycott? U kunt met ons meepraten door te bellen met 0800-1121, mede naar Premtimeapje-ntr.nl of door te twitteren naar Apenstaatje Premtime Radio 1. Welkom bij Premtime! It's Iran, het land van Ahmadinejad, geeft geen openheid van zaken over haar kernprogramma. Westerse leiders zijn als ze dood dat oliegelden gebruikt gaan worden voor de ontwikkeling van kernwapens. Maar Iran houdt vol dat de kerncentrales die het bouwt slecht zijn bedoeld om energie op te wekken. Ondertussen loopt de spanningen in de straat van Hormuz hoger op. Legeroefeningen, waarschuwingen, het is algehele ellende in deze regio van onze prachtige wereld. Het Westen, en met de VS voorop, wil een statement maken. Iran daarentegen bezig spierballentaal en dreigt met een olieprijs die het dak uitknalt. Dus we gaan boycotten, maar heeft het nut? Ik ga hierover praten met mijn gasten in de bus. En mijn vraag aan jullie luisteraars is... is het terecht dat we olie uit Iran boycotten of is het een zinloze actie? U kunt met ons bellen op 0800-1121. U kunt mee naar NTR.nl of twitteren naar Apenstaatje Premtime Radio 1. Goedemorgen, gasten in de bus. Harry van Bommel, kamerlid voor de SP. En Lucia van Geuns, energiedeskundige van het instituut Klinicaal. Goedemorgen. Fijn dat jullie er zijn. Meneer Van Bommel, is het terecht dat we die olie uit Iran gaan boycotten per 1 juli? Nou, ik vind het wel terecht dat, uh, dat er sancties zijn tegen Iran. Uh, er zijn VN-resoluties die zeggen: Iran moet stoppen met het verrijken uh, van uranium. Um, dat uh, doet Iran uh, in ieder geval uh, voor kernenergie, zeggen ze. De, ze doen het ook voor medische doeleinden. En ze worden ervan verdacht dat ook te doen voor kernwapens. U zei in uw ja. inleiding dat, uh, dat Iran bezig is met het bouwen van een kernbom. Dat zegt het internationaal atoom- en energieagentschap nog niet. Uh, wat uh, wel gezegd wordt is... Iran moet uh, meer openheid van zaken geven, antwoord op vragen... inspecties toelaten en stoppen op basis van uh, VN-resoluties... Uh, met het verrijken van uranium. En, en, en deze sancties, actie gaat daartoe leiden? Sancties. Tegen Iran zijn er al, die steunt de SP ook. De laatste aangekondigde sanctie zou dan gaan om een oliesanctie. Dat heeft mogelijk vergaande gevolgen en ik ben eerst wel eens geïnteresseerd te weten in wat nou precies de precieste gevolgen zijn. Raak je daarmee het regime? Zet je daarmee meer druk op het regime? Of, dat is een andere vondststelling, hebben we dat ook gezien bij Irak, drijf je daarmee de bevolking juist in handen van het regime? Dat we zou gaan er straks verder over praten. Lucia de Geus, energiedeskundige van Instituut Klingendag. Wat doet een energie. Wat doet een energiedeskundige? Een energiedeskundige kijkt naar internationale eh, energiemarkten. Bijvoorbeeld naar oliemarkten, ook gasmarkten. transitie naar duurzaam. En we kijken bijvoorbeeld nu wat deze mogelijke boycott... of de boycott die eigenlijk is afgekondigd per 1 juli... gaat betekenen op, eh, voor de internationale oliemarkten. Wat gaat het voor Nederland betekenen, die boycott? Nou, eigenlijk importeert Nederland heel weinig olie uit Iran. Dus en het, dus is vast... het is voor de is voor zeg maar pas in een half jaar, dus een, uh, het is relatief weinig. Hè. Je weet in het algemeen wordt er maar 20% van de rubenolie uit Iran naar Europa verscheept. Ja. En dat is voornamelijk voor de zuidelijke landen, zoals Griekenland, zoals Italië en Spanje. Een heel klein beetje gaat naar Rotterdam. Maar daar kan in de komende half jaar makkelijk geaccommodeerd worden om olie te halen uit een ander land. En is het heel erg voor Iran dat, dat deze boycott gaat plaatsvinden per 1 juli? Nou, het wordt ingewikkeld voor Iran. Hè, want Iran is een grote ex, uh, exporteur van olie, de derde exporteur van olie, uh, ruwe olie in de wereld. Hè. Na, na dan Rusland en saudi arabië hè, en het is on, Je praat over ongeveer 2,5 miljoen vaten. En een kleine, zeg maar... Die boycott is 2,5 miljoen vaten of ja. in totaal? Nee, in, in totaal is het 2,5 miljoen vaten. Je praat ongeveer, ongeveer over 500.000, 600.000 vaten... die naar Europa worden geëxporteerd. Ja. Dus daar gaat de boycott over. Dus waarschijnlijk gaat Iran proberen... om die 500.000, 600.000 vaten ergens anders af te zetten. Gaat dat lukken? Ik denk het wel, want uh, met name. Met name Oost-Azië, en dan praat ik met name over China... is heel keen om die olie mogelijk op te kopen. He, maar waarschijnlijk zal die dan ook gaan onderhandelen... om dat voor een lagere prijs te doen. Dus ze zullen mogelijk daardoor wel financiële gevolgen krijgen... voor uh, deze boycott. Dus uiteindelijk zijn het wat financiële gevolgen voor Iran... Maar met betrekking tot Europa, ach, ze lachen erom om die boycott. Nou ja, Iran zegt, god, jullie, jullie, jullie eigenlijk snijden jullie eigen vlees... in die ja. zin dat jullie nu daardoor minder olie kunnen importeren. Natuurlijk zeggen andere landen, bijvoorbeeld saudi arabië maar ook andere exporteurs, van nou, wij kunnen dat mogelijk importeren. Wij hebben die buffercapaciteit om dat ja. mogelijk op te vangen. En dat heeft dus alles te maken met wat dan uiteindelijk ook die olieprijs gaat doen. Hè? Want het is, een, het is een markt van vraag en aanbod. We zien in de markt dat eigenlijk die vraag een beetje afneemt... met name in de rijke geïndustrialiseerde landen vanwege de recessie. En maar we zien ook problemen in Nigeria. Dat geeft ook al onrust op de markt. Problemen nu met Iran, vooral door die verbale zeg maar, oorlogvoering, door mogelijk het, ja, mogelijk het sluiten van de straat van Hormuz. Maar ja, daar schiet dan Iran ook zichzelf weer mee in de voet. En Europa? Dus een... wat, wat voor effect heeft het dan voor, op Europa? Wij halen maar 2% van onze, olie, uh, uh, van onze olie uit Iran. 20% van onze olie uit Iran. Nederland of Europa? Nee, nee, oh nee Europa haalt Europa haalt 20 procent, ja. Nederland 2. Maar ja. dus op, op de rest van Europa? Nou ja, ze hebben een half jaar om het te accommoderen. Daarbij is het ook zo dat Griekenland, maar ook met name Italië... ook weer uitzonderingen hebben gekregen. Want Italië is eigenlijk, heeft eigenlijk een relatie met Iran. En heeft nog, Iran is nog een hoop sch geld schuldig aan Italië. En dat doen ze in de vorm van olie. olie. He, dus waarschijnlijk gaat het nog een tijdje door. Dus, He, dus... eigenlijk gaat Italië dan problemen krijgen? Nou ja, Italië krijgt waarschijnlijk nog wel langer de, de olie aangevoerd. Hè. Tegelijkertijd moeten we Griekenland helpen om die olie die wegvalt te vervangen. Hè. Want Griekenland heeft het al zo moeilijk. En als het dat, dit ook nog een situatie krijgt, is het een lastig verhaal aan het worden voor Griekenland. Maar daar is er een half jaar voor om dat te kunnen accommoderen. Kan Griekenland ergens anders, of al die Zuid-Europese landen, kunnen wij niet ergens anders dan olie vandaan halen? Nou, absoluut. Ik denk dat, ik denk dat bijvoorbeeld Saudi-Arabië wel kien is om extra te produceren. Tegelijkertijd zien we dat in Libië de productie weer gaat, uh, gaat aantrekken. Uh, en mogelijk kan daar van, van daaruit uh, meer olie worden verscheept, et cetera. We gaan er zo meteen verder over praten. Dank je, Lucia van Geuns, energiedeskundige van Klingendaal. Um, maar we gaan eerst even een tripje down memory lane doen. Mijn vraag aan uw luisteraars, is het terecht dat we de olie uit, bar, uit Iran boycotten of is het een zinloze actie die ons geld gaat kosten? U kunt met ons meepraten door te bellen op 0800-1121, te mee naar PremtimeNTR.nl of twitter naar Premtime Radio 1. Ik heb een beller, Leon, goeiemorgen. Goedemorgen, met Leon van Duren. Goedemorgen. zeg het maar, is het een zinloze actie of is het hartstikke goed dat we Iran gaan boycotten? Nee, ik denk dat het een zinloze actie is, die only boycott. Want meneer Ahmadinejad heeft maar één ideaal. Dat is Israël van de kaart te vegen. En dat gold trouwens ook voor meneer uh, Gaddafi... die ja. voor de Verenigde Naties ja. uitriep dat hij blij was dat alle Joden naar Israël gingen. Dan kon hij ze in één keer vernietigen. En Ahmadinejad, zijn ideaal... Dat is volgt. toch ook spierballentaal, Leon? Als ze dat hadden gewild, ja. hadden ze dat toch al lang gedaan. Als je die twintuws ja. naar beneden kunt halen... kun je toch ook wel een bommetje op Iran, ja. op, op dus, Israël dus, dumpen. Dus ik denk dat meneer Ahmadinejad gewoon met het idealisme doorgaat. Zijn hart verander je niet door zijn olie te gaan boycotten. Ik dus denk je dat zegt meerder... uh, heel goed dat we die olie boycotten. We maken het hem wel moeilijker. Ja, maar wordt de rest van het volk wordt daardoor ook gedupeerd. En ik vermoed dat de meerderheid van de Iraniërs... Uh, ...waarschijnlijk tegen meneer Ahmadinejad zijn. Het zou mooier zijn om die kerncentrales te bombarderen. Dankjewel, Gelijk... Leon. Ik ga het even ja. naar Harry van Bommel. Het is een zinloze actie. Er is maar één doel van Ahmadinejad... ...en dat is Israël bombarderen. Dus wij kunnen beter die kerncentrales uh, op nou, waar, leggen. Waar Leon mee eindigde, inderdaad... ...als je het hebt over het bestrijden van uh, de nucleaire capaciteit van Iran... ...dan is dat natuurlijk vele malen effectiever dan een... Uh, uh, dan een, uh, uh, een boycott van de olie. Uh, ja, dat gaan we het niet doen. Nee, tegelijkertijd moet je je afvragen wat dat weer oplevert... want dat is natuurlijk een oorlogsdaad... en die leidt ongetwijfeld ook weer tot repercussies. Gaan we oorlog voeren? Um, ik, hoop het, ik hoop het werkelijk van niet... want uh, dat betekent veel leed voor heel veel mensen... mogelijk ook zelfs een regionale oorlog dan. Want uh, een aanval op Iran zal leiden tot, uh, tot acties van Iran. Daar, daar kun je echt wel op rekenen. Maar is zo'n boycott überhaupt effectief? Nou, niet als je zegt, uh, uh, we willen voorkomen dat Iran inkomsten uit olie heeft. Want die inkomsten die zullen ze ergens anders verwerven, zoals uh, net uitgelegd... Uh, door de mevrouw van Klingendaal. Um, dus, dus in die zin niet. De vraag of je daarmee voldoende druk op het regime legt om Iran weer naar de onderhandelingstafel te krijgen... over uh, het nucleaire programma... over stopzetten van de, de verrijking van uranium... eventueel verrijken van uranium voor uh, kernenergie... of uh, medische doeleinden buiten Iran. Dat zijn allemaal opties die daarin besproken moeten worden. Ik waag het echt te betwijfelen. Wat zou wel effectief zijn? Nou, alles, uh, als je het hebt over geschillen... Uh, alles zal uiteindelijk aan de onderhandelingstafel moeten worden opgelost. Um, als je daar niet voor kiest... Dan kies je dus voor de andere route en dan is het straf, uh, hè, sancties. Maar wat volgt er dan op oliesancties wanneer dat weer niet werkt? Ja, dan zit je al toch heel dicht bij oorlog. En, en wie raken uh, we dan? Nou, oorlog, dan raak je in ieder geval de bevolking van Iran. En dat is niet de bedoeling? Dat is niet de bedoeling, omdat je daarmee, hè, dat hebben we gezien bij andere voorbeelden, dat je daarmee de bevolking uh, toch vaak in handen van het regime drijft. En uh, dat is in het geval van Iran zou dat buitengewoon ongunstig zijn voor de hele regio. Maar die boycott die raakt ons op geen enkele wijze. Gaat bij ons in Nederland Verlopig die benzineprijzen niet, nou, gaan ja, niet dat stijgen? Wanneer, de, wanneer, de, de, de, he, wanneer de, de wereldmarktprijzen daardoor beïnvloed worden dan wel. Maar uh, gezien de beperkte uh, afhankelijkheid van Europa en de beschikbaarheid van alternatieven. Ja. Ook in de regio uh, zal dat niet zo snel gebeuren. Maar het is dus eigenlijk een actie van niks. Want hier zal er niet heel veel gebeuren. Misschien een beetje stijgen met hoge nee. prijs. Iran zal toch aan geld komen. Dus ze zullen kunnen blijven doen wat Daarom... ze doen. Daarom dus het moet, is allemaal voor de daarom moet, Nou nee, daarom moet je je echt afvragen... of dit niet ook bedoeld wordt als een opmaat... naar de inzet van militaire middelen. He, dat oh, hebben we, gezien we gaan bij toch Irak. oorlog voeren. Ja, dat hebben we gezien bij Irak. Waar ja. zijn die massa-vernietigingswapens? Precies, dat hebben we gezien bij Irak. En uh, uiteindelijk heeft dat geleid tot een oorlog. Uh, ik, uh, ik, ik was vorige week in Irak. Het is daar een grote ja. puin op, kan ik u verzekeren. Ik dus heb dat, hier is, een dat is echt geen wenselijk scenario voor Iran. Ik moet er ook niet aan denken. Um, ik heb hier een tweet van Marouane Assoud. Dit is weer een Wester spelletje. Kijk naar Irak. Geen weapons of mass destruction. Libië wou, er over, wou over naar betaling in plaats van goud. Naar goud in plaats van petrodollars. Iran heeft het recht om nieuwe energie te ontwikkelen. Ja, Iran heeft wel het recht... Het om... laatste klopt. Uh, Iran is, uh, anders dan Israël, wel partij bij het non-proliferatieverdrag. Dat gaat over de verspreiding van kernwapens. Iran mag volgens dat verdrag geen kernwapen ontwikkelen. Iran mag wel kernenergie uh, beginnen, uh, onder strikte uh, toezicht van het internationaal atoom- en energieagentschap. Op dat punt laat Iran uh, steken vallen. Um, dus meer controle is nodig, ook ter uitvoering van VN-resoluties. Dus Iran heeft een hele hoop uit te leggen. Maar oorlog tegen Iran om die reden zou een hele slechte zaak zijn. Ik heb een beller, mevrouw Nieuwenhuizen. Goedemorgen. Goedemorgen, hoort u mij? Ik hoor u heel goed. Is het terecht dat we de olie uit Iran boycotten? Ja, krankzinnig. Krankzinnig. Uh, ...allerlei redenen aan te voeren. Dat ze het toch wel kwijtraken, elders in de wereld. Wij weer meer betalen, nou waar blijven we? Maar uh, Iran houdt zich misschien niet helemaal aan dat proliferatieverdrag... Uh, ...wat ze getekend heeft. Maar wat voor verdrag heeft uh, Amerika getekend? O ook mensenrechten? Terwijl ze dan op uh, uh, buitenlanders... ...of het nou uh, Afghanen of weet ik het wat zijn... Maar meteen zeggen, dat zijn al okay, qaeda leden yeah. Dus met andere woorden, daar kunnen we rustig op gaan staan plassen. Dank u dus, ja. wel, mevrouw Nieuwenhuizen. Hartstikke fijn dat u ons belt. Ik ga eventjes naar Lucia van Geuns. Het is een krankzinnig uh, idee en Iran raakt zijn olie toch wel kwijt. Ja, nou dat vertelde ik net ook al een beetje. Maar moeten we nog misschien nog één aantekening bij maken? Wat Amerika net... van. De laatste dag van het jaar, vorig jaar 2011, werd afgekondigd dat iedereen buiten de Europese Unie en, en in Amerika eh, die zaken gaat doen met Iran. En met name zaken gaat doen met de, met de Iraanse centrale bank. Die kan ook een boycott aan de broek krijgen. Dat betekent stel je bent een bedrijf in, in China of in India en je gaat vervolgens die ruwe olie kopen van Iran. Eh, dan moet je zaken doen met de, Iranese, zeg maar, de Iraanse centrale bank. Nou, dat betekent dat dat bedrijf tegelijkertijd dan op een zwarte lijst komt te staan van de Verenigde Staten van Amerika. En dat daar dan dus niet meer echt zeg maar, dat er eigenlijk een boycott op is. Dus er is wel de het wordt wel degelijk moeilijker gemaakt. De Verenigde eh, dus... Staten zijn gewoon dictatortje aan het spelen? Nou ja, God, zij hebben een boycott afgekondigd. Al veel eerder dan de Europese Unie. Eh, en dat gaan ze nu nog eens een keertje wat versterken en nog wat strenger maken. Uh, Harry van Bommel. Dit betekent eigenlijk dat het niks anders is dan een opmaat naar oorlog. Want hoe moet Iran dan aan zijn centen komen... als iedereen die maar zaken doet met Iran um, geboycot gaat worden straks door Amerika? Ja, dit is een houding die de Verenigde Staten uh, vaker aannemen. En steeds vaker, omdat ja. zij zien dat uh, ze zelf... Uh, voorop lopen met sancties. Zeker in het geval van Iran uh, lopen zij ver voor de troepen uit. Ver voor Europa uit. Maar nog veel verder voor de Verenigde Naties uit. En zij dwingen met dit beleid andere landen om uh, die strenge lijn te volgen. Um, en daarmee ondermijnen ze uh, vooral de Verenigde Naties. Want de Verenigde Naties is natuurlijk de organisatie die gaat over, uh, over dit soort zaken. En al helemaal over het geweld tussen staten. Zijn er geen andere sancties mogelijk? Er zijn al veel andere sancties. Je kunt leden van het regime reisbeperkingen opleggen. Die zijn er. Je kunt te goede bevriezen in het buitenland van leden van het regime. Van het regime. Die, die sanctie is er. Je kunt daar nog een stap verder in gaan. Je kunt ook de centrale bank. Daar valt ook nogal wat voor te zeggen. Maar wanneer Amerika hierin alleen gaat en andere landen dwingt om daarin mee te gaan. Ofwel die landen worden zelf weer door sancties getroffen. ja, Dan wordt het systeem van de Verenigde Naties ondermijnd. En daar ben ik niet voor. Ik heb een beller. Aziz, goedemorgen. Ja, hallo, goedemorgen. Ik spreek met Aziz. Is het terecht dat we die olie uit Iran boycotten? Nee, dat is uh, niet terecht. Dat heeft absoluut geen zin. En volgens mij is het een daad een uh, om de oorlog uh, voor te bereiden. Uh, ik denk, uh, het is zo dat de oorlog al reeds begonnen, begonnen is. Want er worden aanslagen gepleegd op geleerden uh, in, in Irak of in Iran. En. Uh, als het gaat om de prijs van de olie is, is, is, is het uh, internationaal uh, uh, geregeld. Ik bedoel, als Nederland maar 2% van de olie afneemt, van de Iraanse olie, zal toch uh, de, de prijs uh, hoog, omhoog schieten in Nederland. Want het is nogmaals een internationale uh, bepaling voor, voor de prijs. Dus Dankjewel dat, uh, Aziz. We gaan even vragen aan Harry van Bommel uh, hoe hij dat ziet. Er wordt dus sowieso aanslagen gepleegd. Er is eigenlijk al een beetje oorlog. Uh, dat wordt ook wel een stille oorlog genoemd. Uh, wie daar precies ja, achter zit... Een, een wie daar bom precies die afgaat. Zit, ja, wie daar precies achter zit, dat is niet duidelijk. Uh, daar kun je allerlei uh, theorieën over hebben. Uh, dat vind ik niet zo interessant. Uh, feit is wel dat het gebeurt. Um, en maar het is wel een manier om ook uh, te boycotten natuurlijk. Dan, dan kunnen ze, als je die geleerden allemaal uitmoordt. Ja, maar er zijn ook verhalen dat dat door uh, de, de, de, zeg maar tegenstanders van het nucleaire programma in Iran zelf. Ja, wie het doet, maakt niet uit. Uh, nee, maar ik bedoel, het is natuurlijk niet een legitieme vorm van, uh, van politiek bedrijven. Het gaat dan over, feitelijk over buitenrechtelijke executies. Dat ja, is maar het gebeurt dan. wel in het land zelf. Dat is gewoon een nationale ja, het, aangelegenheid. Nou, is dat, is dan. Vraag, dat is de vraag. is uh, de vraag hangt er vanaf wie, wie zich daarmee bezighoudt. Het kan ook een buitenlandse dienst zijn. Dat kan ook uit Iran zelf komen. Waarschijnlijk met medewerking van mensen in Iran. Want anders dan kan zoiets niet in, in dat land. Uh, ik heb daar vraagtekens bij, maar de antwoorden zullen we daar waarschijnlijk nooit op krijgen. Ik heb hier een, uh, een mailtje van Pesh. Die zegt, eigenlijk is het een heel vreemd PVV-plan. Van 120 naar 130. Ik neem aan dat dat kilometers zijn. Als we dat nou eens terugdraaien, dan missen we die 2% olie uit Iran niet. En dan stopt ook onze sponsoring van die Islam-extremisten. Ik wist niet dat Wilders zo'n Ayatollah-fan was. Echt, iedereen haalt Wilders elke keer weer. Dat is wel knap, hè? Het heeft nu 20 minuten geduurd voordat hij voorbij komt. Dat is ook best knap, hè? De laatste 10 minuten, maar overslaan dit deel. En ik heb hier nog een mailtje van Scholten. Die zegt, ik vraag me af of een boycott functioneel is. Ik vrees dat Iran zijn olie aan China verkoopt. Misschien wel voor een spotprijs. Het gaat China puur om de centen. En China op zijn beurt heeft niets met mensenrechten. En is ook een kernmacht. Is natuurlijk ook een feit. Dat is een feit. De alternatieven zijn er. En dat is ook altijd het nadeel van dingen niet in de veiligheidsgraad brengen. Europa doet het, Amerika doet het. Maar de rest van de wereld heeft ook honger naar olie. Of dorst, moeten we zeggen. Ik heb uh, nog een tweet. Uh, een boycott kan een gebaar zijn, maar een Hollander zet dat middel alleen in... om op de lange duur de olie goedkoop te krijgen. Nou, dat vind ik een erg een, uh, optimistische, want de olie is nooit goedkoper geworden volgens mij... En dan heb ik hier nog een mail, een tweet van iets is. Ik krijg ook auto, maar Ebro, hey, wat boeien mij die olieprijs... als het ten koste gaat van mensen. Economische oorlog is oorlog. Dat is het is uh, erg nobel. Nou ja, daar zit wel een kern van waarheid in hoor. We hebben dat gezien bij Irak. Daar was zo'n beetje het strengste uh, sanctieprogramma van de VN. Toen gesteund door de VN. Maar dat heeft wel ontzettend veel mensenlevens gekost. Schattingen lopen uiteen van een half miljoen tot anderhalf miljoen. Het hoofd van uh, de VN uh, ter plekke heeft toen zelfs ontslag genomen. Omdat hij zei, dit kan ik niet voor mijn rekening nemen. Zo'n beetje alles wat Irak inging, werd gezien als... Ja, kan ook mogelijk gebruikt worden voor militaire doeleinden. Dan heb je het over voertuigen, heb je het over medicijnen. heb je het over van alles en nog wat. En dat heeft toen heel veel slag het is een vorm, een bepaalde vorm ook van oorlogsvoering. Ik heb nog één tweet hier van Kluchten. Welk land is aan de beurt naar Iran? Hebben de VS altijd een vijand nodig? En heeft die vijand dan ook altijd met olie te maken, Lucia van Geus? Nou, Ik denk, Iran is natuurlijk een hele belangrijke olieproducent. En ik denk dat Amerika daar helemaal niet bij gebaat is... Heeft, of is om oorlog te voeren met Iran. Bedoel, ze hebben net allemaal oorlogen gevoerd in, in Irak, in, in, in Afghanistan. Ze weten dat als er oorlog komt... dan zal die 2,5 miljoen vaten die nu wordt geëxporteerd daar naar, vanuit Iran... ineens de markt van de markt verdwijnen. Dat is een enorme aanslag op de, op de internationale oliemarkt. En dat zal de olieprijs letterlijk door het plafond laten, laten reizen. We snijden dat dat snijden zelf toch in precies, Dat is een hele slechte zaak. Ik denk ook niet dat dat het echte masterplan is, om het maar even zo te noemen. En aan de andere kant, ze proberen door die boycottmaatregelen, dan praten ze, dan praat ik over mm -hmm. Europa en Amerika... He, om toch druk te te, te op, de druk op te voeren op het Iraanse regime en mogelijk daardoor in een dialoog te komen, waardoor er wat meer transparantie is over hun, hun, hun kernprogramma, zullen we maar zeggen. En, en, en dus, wat dat betreft, hoop ik dat het wel degelijk een doorbraak geeft en niet uiteindelijk leidt tot oorlog, maar misschien hopelijk tot dialoog. En want uiteindelijk is niemand gebaat bij een hogere olieprijs. En even een, een opmerking over een van uw tweets... en ook van de meneer aan de telefoon. Ja. Dat kijk, de, de, de, die, die, die, uh, zeg maar die lutteloever hoeveelheid olie die in Rotterdam aankomt... die heeft geen effect op de olieprijs, de internationale wij oliemarkt. Wij doen gewoon mee. En als de internationale oliemarkt pijn krijgt... Hè, dat is een vraag-en-aanbodmarkt, ja. dan merken wij dat ook. Of, dat nou wel of, niet, of wij nou wel of niet olie invoeren vanuit Iran. En dan zijn we alweer een stapje verder... Zo is het. Ik heb aan de telefoon Erik de Vries. Goedemorgen. Goedemorgen. Perswoordvoerder van de Nederlandse organisatie voor de energiebranche. Meneer de Vries, uh, kan de Europese Unie eigenlijk zonder olie uit Iran? Nou ja, als je puur kijkt naar de hoeveelheid olie die vanuit Iran naar Europa komt... en dat is van die eerder genoemde 2,5 miljoen vaten... zijn dat er 600.000 in totaal. Dus dat is uh, net een kwart. Ja, yeah. Uh, ja, in principe zeg je dan uh, van wel. Maar ik sluit me ook aan bij een van de vorige sprekers. Die zei van ja, hoe je het bent verkeerd. Als die hele stroom wordt afgesneden... dan heeft dat evengoed wel consequenties voor de prijs. Dus, uh, ja, dus pu puur qua liters uh, betreft zou dat, zou dat best kunnen. Uh, ook nu, uh... Kun je daar iets over zeggen? Gaat die benzineprijs omhoog? Nou, kijk, op dit moment... Uh, dat, is moeilijk, dat is heel moeilijk te voorspellen. Uh, het punt is dat in de afgelopen jaren... Uh, ...dat er behalve een markt voor ruwe olie... ...dat er ook een hele grote markt is ontstaan voor gereed product... Uh, ...gewoon diesel en benzine. Er is enorm veel opslagcapaciteit bijgebouwd, wereldwijd. Uh, een Nederlands bedrijf is daar ook een hele grote speler in. Um, en dus de, je ziet dat er twee producten zijn. Dus daar ligt al product wat al klaar is. Dus het is ja. niet noodzakelijk zo dat ruwe olie... Uh, ...dat dat meteen effect op de prijs uh, heeft... Uh, sterker nog, wij zelf denken dat, dat uh, die, die noem het maar even onrust uh, in Iran, uh, dat dat al voor een deel ingeprijsd is in de, in de prijs voor de, voor de ruwe olie. En ga, wij gaan die olie ook eigenlijk helemaal niet missen? Nou ja, kijk, dat, dat is natuurlijk wel een, het is wel een pluk die wel, wel effect zal hebben, maar die kan, die kan wel worden opgevangen. Uh, het grootste gedeelte van die olie uit Iran die gaat toch richting, richting Azië, dus die zullen daar eerder wat last van hebben. Dus die boycott is voor ons eigenlijk helemaal geen issue in Nederland? Nou ja, niet, niet, uh, wij komen daar niet mee direct in de, in de problemen. Uh, hooguit zullen we zien dat er aan de pop uh, nog één of twee centen of zo uh, bij zullen komen. Dat is, uh, dat is eigenlijk het verhaal. En we blijven toch met z'n allen auto rijden. Hoeveel boycotten we ook uh, afkondigen tegen Iran en de rest van de olieproducerende landen? Nou, ja, u zegt nu de rest van de ogen, dan hebben we wel een wat, wat grote probleem. Eén voor één dan. Maar um, uh, ja, we, we blijven vooralsnog blijven autorijden. Als je ziet, uh, naar het gemiddelde aantal kilometers wat uh, Nederlanders rijden, dan is dat, uh, dan is dat gelijk. Um, de cijfers, en dan heb ik het weer even over benzine en, en diesel, uh, tot en met ja. oktober 2011. Die laten zien dat de, dat de totale hoeveelheid verkochte benzine en diesel, die zelfs heel licht gestegen is ten opzichte van 2010. Dus, uh, dus ja, we blijven, we blijven wel rijden. Tegelijkertijd zie je wel dat Nederlanders toch zoeken naar, naar mogelijkheden om ja, voor hen de, het rijden wel zo goedkoop mogelijk te houden. In de zin van, uh, er wordt steeds vaker voor een zuinige auto gekozen. Uiteraard ook fiscaal gestimuleerd. Maar mensen kan, gaan bijvoorbeeld ook steeds vaker op zoek naar een, uh, een goedkoop tankstation. Vaak naar ondermanden tankstations. Nee. Om dan toch in ieder geval het idee te hebben van, nou dan ben ik in ieder geval 10 cent. Toch iets gedaan. Op Hartelijk bedankt voor uh, je bereidheid om even aan de telefoon te komen. Erik de Vries, perswoordvoerder van de Nederlandse organisatie voor de energiebranche. Harry, even een hele korte reactie. Um, gaat deze boycott ertoe leiden dat er weer een dialoog komt met Iran? En dat ze wat gaan doen aan dat uh, kernprogramma waar ze mee bezig zouden zijn? Ik vrees het op de korte termijn niet. Um, ik vrees dat het op de korte termijn leidt tot verdere escalatie. Je hoort ook he, die dreiging, sluiting straat Hormoes. Die oorlogsdreiging zit erin. Mensen die ik spreek zijn ook niet zozeer bang voor die benzineprijs, maar bang voor oorlog. Ik heb vrijdag een debat over dit thema in Amsterdam. Daar komen mensen niet vanwege de benzineprijs, maar vanwege de oorlogsdreiging. Dank jullie wel, mijn gasten in de bus. Het zit erop. Tweede Kamerlid van de SP, Harry van Bommel... energiedeskundige Lucia van Geuns van instituut Klingendaal... en Erik de Vries, perswoordvoerder... Nederlandse organisatie voor de energiebranche. Dank dat jullie hier aan wilden bijdragen. En dank aan jullie luisteraars voor de telefoontjes, de tweets en de mails. Vergeet straks niet even te stemmen op de patje p van het jaar, de verkiezing... Het is een nek aan nek race tussen burgemeester Aleid Wolfsen van Utrecht, Wilma Verver, oud-burgemeester van Schiedam, en Wim Cornelis, de burgemeester van Gouda. Ook genomineerd zijn de wethouders Gerard van Balveren en John Haverdeel van de gemeente oud IJsselstreek. Doe dat dus zo nog eventjes, stemmen op Premtime.nl voor de patje p van het jaarverkiezingen. Tot slot wil ik ook het team achter me bedanken. Techniek, Kees de Hoop. Redactie, Fatima Baja, Jeroen Schaapop en Arnold Tankus. Productie was in handen van Hans Twint en Momo Zarou. En eindredactie was vandaag Rien Aard. Na het nieuws is Felix Murders hier met de gids. En morgen zijn wij er weer. Tot dan, fijne dag. I'm even Relied on ceaseless crude from regions under siege and glued.